...als ze niet eerst even met u kon praten. En mademoiselle mannen... Ingeborg dan? Niet waar ons? Ingeborg. <laughs> ze heeft een heel eigenaardig gevoel voor humor. En zeker als het erom gaat hoe mensen moeten sterven. Oh, vrouw Selby. U had echt naar Herr morgen moeten luisteren. Dat had u echt moeten doen. Halt. wel, wel. Wel. Niet alleen juffrouw Selby en haar collega, maar de heer Morgan ook. Dat is bijzonder plezierig. Goedenavond, Anne. Steve, liefste, we hebben bezoek. Hallo Anne. Jij, je had hier niet moeten komen. Kom, kom Steve, een beetje hartelijker. Steve, je bent de zoon van een hoer. Je vader was naamloos en vergat haar te betalen. Nu hoor je het zelf, Steve. Je zult iets van Ahmed stijl over moeten nemen. Hou je mond tegen! Amber get... ja. los! Ga maar los! Hans, heren, Bind onze gasten vast. Hè? Dan kunnen we gemakkelijker met ze praten. Jawohl, heer Kastens. Ja. Rustig, nou help, rustig. Zo komen we nergens. Ah. U heeft volkomen gelijk, meneer Morgan. Als we onze zelfbeheersing verliezen, komen we nergens. Maar u gaat dan ook nergens heen. Gunther. Hou je stief. Ach, laat hem toch een paar woordjes met N wisselen. Ze hebben elkaar niet meer gezien sinds hun hartstochtelijk afscheid in Cairo. Ik heb volstrekt niets te zeggen. Wie bent u eigenlijk? Wat is dit allemaal? Mijn naam is Gunther Kerstens. En we, we bevinden ons hier in de antichambre van het graf van Farahorameus e niet erg indrukwekkend, dat moet ik toegeven, want we hebben alle waardevolle zaken al weggehaald. Ik wou dat ik de tijd had om u de echte grafkamers te laten zien. Schitterend. De stukken die ze daar bevinden zijn helaas te groot om te smokkelen, maar het feit dat we deze plaats kennen is natuurlijk ook al veel geld waard. En ondertussen hebben jullie deze grafkelder gebruikt als geheim hoofdkwartier voor Intergate. Terwijl de verkoop van de Antiquiteiten jullie het kapitaal voor nieuwe operaties verschafte. Intergain? Wat is dat? Dat is een freelance spionageorganisatie. Door aan iedereen informatie te verkopen, komt dus over enorme kapitalen beschikken. Geld genoeg om mensen als Steve te kopen. Nou, wat ze ook voor hem betaald hebben. Het is te veel geweest. Ah, dat weet ik niet, liefje. Hij heeft bepaalde kwaliteiten. Een goede techniek, maar weinig diepgang. Vind je ook niet? <laughs> Jij een diepgang. Oh, dat verbaast me. Dat is dan de laatste keer in je leven dat je je verbaasd hebt. Als die zuster van jou klaar is, Karstens, kunnen we dan ter zake komen? Maar wij hebben helemaal geen gemeenschappelijke zaken, beste vriend. Ook voor jou is het afgelopen. Ja, luister dan naar me. Alles wat verkoopbaar is, is verkocht. Jullie vertrekken en verkopen het geheim van deze grafkelders aan de meest biedende. Ja, natuurlijk. Heb ik je toch zelf verteld... En dat kan ik je vertellen, omdat jullie niet in staat zijn het door te vertellen. Als jullie tweeën verdwenen zijn, dan weten zij niks van belang. Laat ze nou vrij. Het spijt me, maar dat kan ik niet doen. En waarom nou niet? Ze zijn bij toeval bij deze hele zaak betrokken. Volkomen ongevaarlijk. Nou, stuur ze nou weg. En jou hier achterlaten? Nee, Pieter. Nee, nee. Oh, wat ontroerend. Tot het einde blijft ze bij hem. Ze houdt van hem. Nou, mijn geluk wensen en... Je smaak is beter geworden. Wat jammer dat je Steve te lang vertrouwd hebt. En Pieter te laat bent gaan vertrouwen. Ja, jammer. De eerste keer dat ik jou ontmoette, zei hij al dat je mooi en gevaarlijk was. Hij noemde je een zwarte mamba. Had ik toen maar beter naar hem geluisterd? Ja, genoeg, genoeg. We voldoen onze tijd, nee, inderdaad. Nou, Karstens, ik heb je al gezet. En en Ahmed zijn ongevaarlijk. Laat ze nou vrij. En jij offert jezelf dan zeker op, Pieter. Jij hebt me. Je bent toch niet van plan me los te laten. Ik weet nou eenmaal te veel. Zij weten niks. Het spijt me, Morgan. Het is leuk geprobeerd, maar het haalt niks uit. Je kunt er niets tegenover stellen. Misschien toch wel. Oh ja. En wat dan wel? Inlichtingen. Zoals? Jouw man in Venetië. Jij zou graag willen weten waar die zich verborgen houdt. En dat zou jij me vertellen? Ja. Nadat je N en, en Ahmed had vrijgelaten. <lacht> Twee punten, beste vriend. In de eerste plaats zou je, als ze eenmaal vrij waren, toch nog kunnen weigeren me iets te vertellen. En in de tweede plaats zou ik het toch wel uit je krijgen zonder hen los te hoeven laten. Dat weet jij wel beter. Wat jouzelf betreft natuurlijk. Maar als ik, in plaats van haar gewoon neer te schieten, me wat uitgebreider met N zou bezighouden... Of misschien Ingeborg zou vragen wat ingenieuze martelingen toe te passen. Schoft! Zou jij snel genoeg je mond open doen? Vervolgens zouden we je verhaaltje natrekken... ...en als je dan toch gelogen zou hebben... ...zouden we de behandeling van en voortzetten... ...net zo lang totdat je de waarheid gezegd zou hebben. En, Pieter? Je vertelt hem niets, Pieter. Ach, prof van je meisje. In tegenstelling tot mijn zuster ben ik niet zo sadistisch van natuur. Ik gebruik gewoon iedere methode om achter de waarheid te komen. Ja, we zullen aan dit vruchteloos gebabbel maar een eind maken. We weten waar onze man in Venetië naartoe is gegaan. Hij zit op het wetenverdieping boven de slagerij in Siena. We houden hem in de gaten. Klopt dat, Morgan? Het was te proberen. In ieder geval is hij niet belangrijk meer. Hij heeft zijn Engelse brood hier verraden, net als hij mij verraden heeft. En dat is de reden, Morgan, waarom je bereid was hem op te offeren. Spijt me je te moeten zeggen dat de heer Morgan zijn collega's nooit zal verraden. Zelfs niet als hij jouw leven daarmee zou kunnen redden. Ik had niets anders verwacht. Edel tot het einde. Wat lief. Nou ja, ja, zo is het wel genoeg, Inge. He? Ach, het is allemaal zo voorspelbaar. Zelfs Steve hier. Hij staat er maar terwijl wij het hebben over de dood van zijn voormalige minares. Hij is een veel te grote lafaard om iets te doen. Ja, wat moet ik dan in godsnaam doen? Niets, liefje omdat je niets bent. Genoeg heb ik gezegd. Hans, terror, breng ze naar buiten en maak ze af. Maar ja, we gaan Meneer Carstens, dat kunt u niet doen. Pieter en ik, wij zijn mannen. En als onze tijd gekomen is, dan is dat de wil van Allah. Maar u kunt niet een vrouw zomaar neerschieten. U kunt er hier opsluiten. Nee, ik heb geen tijd om me met gevangenen bezig te houden. Hans, je kent je orders. Je weet waar je de lichamen kunt verbergen. Vaarwel, lievertjes. Kom, vooruit. Vooruit. Het spijt me aan. Ik heb het geprobeerd. met ook. Ja, ik heb jullie hierin gehaald. Dat moet je niet zeggen. Ja, maar het is waar. Pieter, ik hou van je. Ik heb geen recht om dat te zeggen, maar ik wil dat je het weet. Ik ben bang om te sterven. Maar door het jou te vertellen wordt het gemakkelijker. Liefste, de dood is niet het einde. Allah is genadig. Ik wou dat ik jou geloof had, Ahmed. Naar links en doorlopen. Halt. Dit is het dan. Kom dichtbij me, liefste. Ja? Laat vallen die geweren! Jullie zijn omsingeld! Ja, alles in orde. Ja. Ja. Oh, wat. Inspecteur! Eén heb je er te pakken, de andere loopt daar gins de heuvel af. Hij zal heus niet ontsnappen. Pieter? Ah, oh, Sergei, godzijdank. Ja. Maak onze handen eens los. Ja, dat komt in ja. uiden. Waar is de familie Carstens? In de grafkelders, ik zal de weg wel wijzen. Ja. Hoe heb je ons gevonden? Ja, dat vertel ik je later wel. Ahmed, jij blijft aan. Pieter en ik hebben nog een weer af te maken. Uitsnik. tegenwapend En ja, nu wel. Aha. Geschenkje van onze dode vriend hier, kom mee. Pieter, alsjeblieft, wees voorzichtig. Ik kan je op rekenen, Anne. Een meter of twintig. Dan komen we in de eerste grafkamer. De band ligt. Ja. Ik ga eerst. Ja, wees voorzichtig. Niemand. Dan zitten ze waarschijnlijk in de grote grafkamer, hierachter. Ingeborg, Steve. Steve had een gevolver. De twee anderen waren ongewapend. Ze vertrouwen hem al. Nee, nee, ze verachten hem. Ze We weten dat hij toch doet wat hem gezegd wordt. Kijk, zie hier de deur gang. Spijt me dat jouw Engelse vriendje niet zo'n best schutter was, Carstens. Ik daarentegen wel. Nou, allebei heel rustig blijven. Mag ik... Oh, alleen maar om mijn nieuwsgierigheid te bevredigen. Soms weten wat er buiten gebeurd is. Eén van jouw mensen is dood. De ander wordt door de politie achterna gezeten. En en ahmed zijn in leven. Wat jammer. Nou ja, zo gaat het nou eenmaal. Laten we voordat de politie komt even tot zaken komen... We moeten realistisch zijn. Ze zullen ons arresteren en veroordelen voor grafroof en poging tot moord. Zijn jullie van plan het spionageaspect aspect erbij te betrekken? Dacht ik niet, Pieter. Nee, ben ik met je eens. Dan kunnen we dus verder gaan met het verbranden van het intergame papieren. Pak jij de gevolgen van Steve even, Pieter. Goed, vernietig die papieren, maar doe het dan wel snel. Mijn dank. Het is zo gebeurd. Kan je daar alleen maar aan denken? Nu alles kapot is. Eh, dat is nou eenmaal net het verschil tussen ons, Inge. En de reden waarom jij altijd amateur zal blijven. Jij wordt geregeerd door emoties. Emoties hebben voor mij al lang afgedaan. Ik heb altijd rekening gehouden met de mogelijkheid dat het allemaal zo mislopen. En jij nooit. Nooit, nooit, nooit. Al te veel zelfvertrouwen is altijd onjuist. Zo, Waikhoff. Ik ben klaar. Hm. Ik ga de Soekie halen. Hij kent de ingang van deze god tenslotte niet. En met een n. Ze moeten deze schatten zien. Weet je, Karstens? We hebben ons kleine oorlogje gevoerd en we hebben gewonnen. Maar ik vind het veel bevredigender dat we erin geslaagd zijn deze schat uit jouw hebbende handen te houden. Een van de laatste onontdekte koningsgraven. Mijn idee. Ga me nou niet vertellen dat jij al net zo'n amateur bent als mijn zuster. Je stelt me teleur, Mike, of misschien. Misschien. Ik zou heel boos op u moeten zijn, juffrouw Selby. Dat weet ik, inspecteur. U heeft mijn bevelen niet opgevolgd en bent op eigen houtje gaan robbelen. Ja, ik weet het. Ik weet het. Daardoor veroorzaakte ik bijna de dood van Pieter en Achmed. Om over die van u zelf maar te zwijgen. Ja, dat zou dan mijn eigen fout zijn. Als zij vermoord waren, zou dat niet ten gevolge van hun misrekeningen geweest zijn. Nou oh ja, laten we er voorlopig maar over zwijgen. Maar als ik in een intiemere relatie tot u stond, zou ik u een flink pak voor de billen geven. <lacht> Dank u, inspecteur. Ik beloof me voortaan aan goed te gedragen. Nou, mogen alle mij beschermen tegen de beloften van vrouwen. <laughs> ja, Je hebt erom <laughs> gevraagd, hè? Ja, inderdaad, ja. Oh ja, nog één ding. U zult moeten getuigen tijdens het proces tegen de Karstans, en dat zou dus aan te bevelen zijn als u tot die tijd in Egypte bleef. Mm -mm. U zult natuurlijk vrijelijk uw werk als reisleidster kunnen doen... maar ik raad u aan uw firma te vragen of u de plaats van kadene kunt innemen. Uh, zal ik een briefje schrijven waarin ik een en ander uiteenzet? Oh, als u dat zou willen doen? Nou, heel graag, ja. Ik zal mijn baas opbellen en hem vertellen dat het eraan komt. En geldt dat ook voor mij, inspecteur? Inderdaad. Is geen probleem. Zoals u weet, ik doe regelmatig zaken in Egypte. Ik ben er zeker van dat mijn firma me wel een tijdje in Egypte wil laten. Goed. U krijgt ook een brief van mij. In de tussentijd zal ik uw paspoort in beslag moeten nemen. Uh, u wilde nog iets vragen? Ja, ja. Gelooft u... Inspecteur, dacht, ja, mocht het geval zich voordoen, een echtgenoot het recht heeft zijn vrouw een pak voor haar billen te geven? Uh, Oeh, zeker voor het geval. dat. <lacht> nou, allemachtig. Dat is het meest beledigende aanzoek dat ik ooit gehad heb. Maar weet je, Pieter Morgan? Nou, ik hou je eraan. Uitstekend. En denk jij mij niet dat je eronder uit kunt? nee. Jij hebt het geaccepteerd in aanwezigheid van een inspecteur van politie. Ja. In dat geval kunt u het beste voor de bruiloft uitnodigen. Ja,